Middernacht, het begin van zaterdag 5 maart. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Op de Libische staatstelevisie is Nederland beschuldigd van spionage. De vlucht van de marinehelikopter naar Sirte... was of bedoeld om spionnen te droppen of om ze op te pikken, zo werd gezegd. Ook werd er gesproken van een samenzwering tegen Libië. De drie bemanningsleden werden zondag opgepakt... toen ze een Nederlander en een Zweedse wilden evacueren. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt... dat het niets over een Libische aanklacht wegens spionage weet.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 Eerder gaf Nederland al een half miljoen euro voor de opvang aan het Rode Kruis. De NASA heeft weer een klimaatsatelliet verloren. Net als twee jaar geleden stortte de satelliet kort na de lancering met draagraket en al in de grote oceaan. De neuskegel liet niet los, waardoor de raket te zwaar was. De bedoeling was om te onderzoeken welke invloed zeer kleine deeltjes in de atmosfeer hebben op het klimaat. Twee jaar geleden ging het ook al mis bij de lancering van eenzelfde satelliet. Ook die stortte in zee doordat de neuskegel niet los liet.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Een magistrale ode aan de vertelkunst. Een 24-karaats goudkorrel. Een overrompelend boek. Het betovert je onweerstaanbaar. Zijn onvergetelijke personages zijn springlevend... en verbluffend authentiek. Grote literatuur in een hoogst originele stijl en, en taal opgeschreven, een indrukwekkend familie-epos, adembenemende scènes, uitzonderlijk vakmanschap. En zo kan ik nog even doorgaan. Gisteren is de Woutertje prijs 2011 uitgereikt, de prijs voor kinder- en jeugdboeken. Ik citeerde net uit het juryrapport, dus het is geen verrassing meer dat de juryleden behoorlijk enthousiast waren over de winnaar. Unaniem hebben ze gekozen voor de hemel van de heivies van uh, Benny Lindeloof. Die is vannacht te gast in Casaluna. Hij is nog onder er ging iets mis met het vervoer, daar kan hij zelf niks aan doen. Dus hij zit nu ergens uh, in de taxi tussen Rotterdam en Hilversum... en hij komt er zo aan. Um, ja, Als je naar dat juryrapport luistert... Dan, dan begrijpt u wel dat een gesprek met Benny Lindelauf eigenlijk iets is wat je niet mag missen. Nou, mocht u dat vannacht toch niet helemaal kunnen afluisteren... Dan, uh, dan, dan is het misschien een leuk idee dat u morgen even naar onze website gaat... ksaluna.ncv.nl, want daar kunt u dan het gesprek gewoon uh, helemaal afluisteren. kunt u het zelfs podcasten, dus dan kunt u ook nog gaan hardlopen ondertussen. Ik heb begrepen dat Benny over ongeveer vijf minuten er is. Nou, ik heb een heel dik boek in mijn handen, dus uh, dat kan ik makkelijk gaan voorlezen. Maar dat doen we niet helemaal, want Benny die kan ook zingen. Die komt hier uh, zometeen ook optreden. En dat doet hij samen met de accordeoniste Lise Loris Strijdhorst. En die laat alvast even horen wat ze kan. We zullen daar uh, nog vaker horen. Straks komt Benny Lindelauf erbij en dan gaat hij meezingen met haar. En ook nog uh, gitaar spelen. Dus dat wordt nog heel gezellig en heel leuk. Ja, wij gaan het dus straks hebben over het boek van Hem onder Meer, De Hemel van de heifisch. Waar hij de, de Wouter, Woutertje Pietersprijs mee gewonnen heeft. Het is een boek, uh, volgens de jury is het een. een, een ja, komen komen er vijf genres in samen. Uh, het is een. een, een een familiesaga, een oorlogsverhaal, een coming-of-age-drama. Dus dat gaat over een, een, een opgroeiend meisje... dat een beetje tussen, tussen haar kindertijd en haar volwassenheid in zit. En een magisch realistische roman. Ja, het, is, uh, het is heel dik, 400, pagina, heel dik maar het is 400 pagina's, dus het is een beetje lastig... om het helemaal uit te leggen, maar het speelt uh, tussen 1938 en 1943. En het gaat over een familie. Het, het verhaal wordt verteld door de oudste dochter van die, die familie. Uh, ze heeft vier broers en twee zussen. En ze woont verder samen met haar oog en haar vader. Het jongste zusje, dat is een, een gehandicapt meisje. Uh, en uh, ja, ik ga een stukje uit het boek voorlezen... dat mij persoonlijk nogal geraakt heeft. Dat is misschien goed om, om daar deze avond mee in te leiden. Dan, zeker omdat Benny er nog niet is. Uh, en dat meisje, uh, ja, dat heeft dus een handicap. En de oudste dochter die het verhaal vertelt, Ving, die... Uh, bekommert zich heel erg om haar jongste zusje... dus uh, die, die zorgt ervoor dat ze geen dingen doet... waar ze nog uh, sterker door gehandicapt zou kunnen raken. Het is ook vrij gevaarlijk, dat weet dat meisje zelf niet eens helemaal. Maar Vink moet dus heel erg op haar passen. En op een gegeven moment dan gaan ze naar uh, de kermis. Uh, in de plaats waar ze wonen is het ene jaar kermis, het andere jaar circus... En uh, dat jongste zusje hoopte altijd op het circus... want daar kan ze gewoon naar kijken en daar kan ze van genieten. De kermis, daar mag ze in heel veel dingen niet in. Maar ze mag wel in de kinderkarusel. En daar gaat het stukje over waar ik nu eens, uh, een klein beetje over ga voorlezen. De kinderkarousel was zo oud als Methuselem. Er zat een houten pijporgel in dat vals speelde... en soms een reutelend geluid gaf dat nog het meeste leek op een winderig koe. De dieren van de kleine carousel waren verhaspeld door de tijd... Er was een paard zonder oren, een giraf met een hertegewei op drie poten... en verder stond er een karretje van de achtbaan op. Halfslachtig vermomd als huifkar en getrokken door twee fietsen zonder wielen. Voor het loket wachten een rij kinderen. De baas van het carrousel rekende traag en precies... en het knippen van de kaartjes ging ook niet zo snel. Ik zag Jess van haar ene op haar andere been huppen. Alsof ze nu al vergeten was dat ze nergens anders in mocht. En dat ze, hoe klein ze ook was, voor haar leeftijd... verreweg de oudste was die hier in de rij stond. De carrousel begon te remmen. Jess rende naar de giraf. Ik hielp haar opstijgen. Goed vasthouden, hoor. Niet zwaaien en niet omkijken, begrepen? De mottige carrousel draaide nog niet, e nog niet eens en ze zat al te stralen. In plaats van dat ik blij van werd deed het ineens zoveel pijn dat ik er bijna niet naar kijken kon. Ga, lachten ze, ga dan, ga, ga. Achter me klonk gemompel en geërgerd geroep. Ik lette zo ingespannen op Jess dat ik pas doorkreeg... dat er iets aan de hand was toen ik ineens mijn naam hoorde. Ving, ving. Mulke, wrong zich door de menigte heen. Ze negeerde het gemopper en gescheld. Haar haren waren uit haar lint geraakt. Zei ik het niet, riep ze triomfantelijk. Ik keek haar niet begrijpend aan. De oorlog, juichte ze. De oorlog komt... In een oogwenk was het marktplein leeggestroomd. Iedereen rende naar het kantoor van de krant waar het nieuws vandaan gekomen was. De muziek en het geroesemoe stierven weg. De draaimolen viel stil. De karretjes van de achtbaan ratelden uit. En toen werd het stil. Op Jesna. Zij zat nog steeds op haar driepotige giraf en spoorde hem wild aan... alsof ze niet alleen het dier en de carousel... maar de hele stilgevallen wereld opnieuw in beweging wilde krijgen. Volgens mij is Benny er. Even kijken, ik loop er gewoon even heen. En uh, weet je wat, dan neem ik... Oh nee, die sender die heeft die waarschijnlijk al om. Ik loop even de technische ruimte in en daar zie ik Benny Lindenlauw. Hallo, hij is gitaar aan het pakken. Hey. Hallo. We zijn begonnen. Leuk dat je er bent, hartelijk welkom. Even kijken, jij krijgt nu een zendertje om. En je wordt ook nog op de foto gezet en die foto die komt op de site. En dan kunnen we gaan beginnen. Dan ga ik ondertussen maar even een glaasje water inzetten. Zou jij nog heel even die deur willen openhouden, Lieselore? Dankjewel, pak ik een, een flesje water voor Benny. Zoveel spanning hebben wij in tijden niet in Kazelona gehad. Maar hij komt eraan. Ja. Benny. Hallo. Goeiemag. nacht. Waar ga ik zitten? Ik ben al even begonnen. Jij mag in die, in die ja. witte kuipstoel. Uh. Ik heb een stukje voorgelezen over uh, Yes. Ja. En de carousel op de oh, kermis. Oké, okay. nou, hartstikke Om, goed. Omdat mij dat persoonlijk heel erg raakte. Ja. Dat, vond, dat vond ik een heel mooi stukje. Dus daar, nou, dat hebben we al, uh, hebben aan, al dekkels. aan de luisteraars laten horen. Jeetje, nou... Goeie, <laughs> goeie reis, schat. Liesje bent er ook. Ja. <laughs> zij heeft al een stukje gespeeld ook voor ons. Oh, Alles goed. Goed, um, ik heb net een stuk uit dat juryrapport... of een paar fragmenten uit dat juryrapport voorgelezen. Uh -huh. en, en mijn vraag is, ben jij wel eens eerder zo trots geweest... als toen je dat hoorde of las? Nou, het punt was, toen het juryrapport werd voorgelezen... toen uh, um, dan ben je zo zenuwachtig dat je die trap omlaag moet... dat ik hoorde het helemaal niet. Nee, nee want de jury vroeg dat ook... nou, wat, wat spreek je nou het meeste aan het juryrapport? Toen zei ik ook van, ja, ik weet, ik weet het eigenlijk niet... want ik was alleen maar bezig dat ik naar dat podium toe moest lopen. Ja. Dus ik had helemaal niks. Ik dacht alleen, jee, wat duurt dat lang? Wat zeggen ze veel? <lacht> Ja, en daarna heb je het wel eens rustig doorgelezen. Nee, ik heb het, ik heb het uh, uh, vanmiddag heb ik het even doorgelezen. Uh, in, in de hectiek van, van alle andere dingen die gebeuren. En ja, het was gewoon een heel. Uh, ja, wat moet je dan nog zeggen als, als er zulke, zulke mooie dingen in zo'n juryrapport zijn? Het was zo zonder terughoudendheid ja. Uh, geschreven. Ja, ik was daar wel een beetje van verdüisterd. Ja. ja, een beetje? Ja, ja, wel, ja, best wel. Ja, ja dat is ongelooflijk. Wist je dat het zo goed was? Um, nee, zelf zit je met je neus gewoon bovenop een boek. Je zit veel te dichter op om uiteindelijk nog te zien... wat je, wat je gemaakt hebt. Uh, ik weet dat ik ook mijn uh, redacteur vroeg... toen ik de zoveelste versie geschreven had... en dacht van, nou, nu wil ik wel dat jullie het lezen. Mijn eerste vraag was ook van, wat heb ik nou eigenlijk voor boek geschreven? Ja. Ik zelf zie dat niet meer. En wat zeiden ze toen? En toen zei uh, mijn redacteur, het is... Uh, uh, het is... Hoe zeg je dat nou? W hij vond het, het wa waardig aan het eerste deel. Want dit is het tweede deel ja. van, een, uh, van, van, van twee boeken. En dat eerste deel dat heette Negen Open Armen. He? Dat klopt, ja. En dat ja. is in 2004 geschreven? Het is een, ja, in 2004. verschenen in ieder geval. Ja. En uh, daar, uh, nou ja, het was een goede opvolger daarvan, vond hij. Ja. Een, een, een waardige opvolger. En de, toen was ik ook heel opgelucht. Want voor mij was dat wel... Ik dacht, ja, het moet wel minstens zo goed zijn als dat boek. Want als een eerste boek goed is en je schrijft een vervolg... Bij een vervolg gaan mensen toch echt opletten van ja hoe verhoudt zich dat tot het eerste deel? Ja, voor dat eerste deel had je de Thea Beckman-prijs en een gouden zoom ja. gewonnen. Ja. dus dat was wel goed, maar, maar het is beter, hè? Althans het wordt nog beter. Ja, beoordeel. dit is, ik, ik zou ik van nou welke prijs is je nou het liefst? Ik denk altijd je laatste prijs is je het liefst, want daar ben je natuurlijk helemaal uh, vol van. Ja. Um, en ja, dit is dit is wederom een prijs van een factuur van een maar ook een behoorlijk zware factuur ja. Dus dat, ja, ik was daar wel ontzettend blij mee. Ik zou zo opgezweven zijn naar die hemel van ja. even. Ja, ja. ja, dat ja. is echt uh, ongelooflijk goed. Wij gaan even het antwoordapparaat uh, beluisteren. Dat is gisteravond ingesproken door Lex Bolmeijer. Oké. Okay. Ik hey Frank hier. Oh, Frank. Uh, jouw Gast is uh, jeugdboekenschrijver <laughs> Benny uh, Lindelauf Ik begrijp dat uh, Benny Lindelof samen samenwoont... in een piepklein appartementje in Rotterdam... Het is zo piepijn dat als ze iets cadeau krijgen... iets anders de deur uit moet. Ik ben benieuwd wat hij als laatste op straat heeft gezet. Mooi gesprek. Dag. Uh, de wc-pot. De wc-pot. <lacht> ja. Ik mag hopen dat je het toen <lacht> ja, wel een andere had. We hadden een, een douche die moest vervangen worden. Die was al vijf jaar... In een Oost-Duitse toestand. van voor de, voordat de muur uh, omviel. En uh, die moesten echt vervangen worden. En, en dus ik was heel blij dat die OVC-pot <lacht> de deur uitging. Dat is het laatste grote ding. En voor de rest. Uh, uh, ja, het is, het is inderdaad heel, heel snel heel vol. Dus we moeten om het half jaar moeten we een grote <lacht> opruiming doen. Dan gaan er we weer een boel dingen de deur. Maar hoe klein is het dan? Het is uh, uh, 60 vierkante meter. We zitten met z'n tweeën en een heleboel boeken. En, uh, en, en spullen. Dus ja, het vraagt wel een bepaald uh, beleid... van niet te veel spullen. Gaat er wel eens een boek uit? Uh, hoogst zelden. S soms dan proberen we wel een schifting te maken... maar dat lukt nooit heel erg goed. We zijn ja. toch wel heel erg dierbare boeken. Ja. Goed, wij uh, gaan weer even doorpraten over... De Hemel van Heijvis, van Benny Lindenlauf. Ik zeg het nog maar even, het was allemaal zo hectisch. Ik weet niet of je naam helemaal ja. ja. goed, <laughs> goed, goed nog. Maar, uh, ja, het is 400 pagina's. Ik heb er al een aantal dingen over gezegd. Het speelt uh, vlak voor de oorlog, begint het. En ja. het gaat door tot uh, 1943. Ik heb al die genres al beschreven waar de jury het over had: okay. he. magisch-realistisch, uh, streekroman, nou enzovoort. Uh, maar wat, als je dat boek nou in het kort aan iemand moet uitleggen. Wat kun je er dan over zeggen? Nou, het gaat eigenlijk over uh, de familie Boon, of in principe uh, om precies te zijn, de oudste dochter van de familie Boon, Ving. En aan het begin van het boek is het dus voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En zij komt uit een arm gezin en zij krijgt de kans om door te leren voor lerares. Nou, dat is heel bijzonder. Daar ziet het want, naar uit. In ieder geval. Daar ziet het naar uit. Er waren geen studiebeurzen, dus dat was heel bijzonder. Maar de oorlog die gaat uh, roet in het eten gooien. En ook nog andere gebeurtenissen. Waardoor dat niet, niet gaat gebeuren. En in plaats daarvan moet ze gaan werken... voor de sigarenkeizer, de rijkste man van de stad. En ze krijgt een heel raar baantje. Ze denkt aanvankelijk dat ze dienstmeisje zal worden. Maar ze krijgt eigenlijk de, de opdracht om oppas... om nog specifieker te zijn vriendin te worden... van het nichtje van de vrouw van de sigarenkeizer. En het is een raar meisje met een vreemd karakter... En uiteindelijk ga je erachter komen van waarom dat meisje zo vreemd is... wat er met haar in de hand is. En Ving moet stelling gaan nemen, want die oorlog breekt uit. Wat doe je als, als de oorlog uitbreekt? Blijf je aan de kant staan of neem je op een gegeven moment echt stelling in... van wat je ervan vindt en wat je, er, wat je moet doen? Ja, want aan het begin uh, uh, wil ze aan de kant blijven staan. Wil ja. ze om de oorlog heen kijken. Ja. En uiteindelijk ziet ze dat dat niet kan. Nee. En moet ze kiezen. Het gaat ook heel erg over goed en slecht in het boek. En over de nuances? Het gaat vooral over de, de nuances. Ja. Uh, en, en, en hoe moeilijk het is als je in zo'n tijd... Hè, wij, wij ach, als wij achteraf kijken, ook naar een beweging als de, de NSB. Natuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen van... Uh, Foute boel had je niet moeten doen. En, maar als je kijkt naar uh, wat de situatie van mensen toen was... en met het perspectief wat ze toen hadden... natuurlijk zagen ze, veel mensen zagen niet... Wat, wat eigenlijk het eigenlijke karakter van die beweging was. En de, de, bijvoorbeeld het vriendje waar, uh, waar Ving uh, verliefd op wordt... dat is ook een jongen die daarin verzeild raakt... en die uiteindelijk dan de verkeerde dingen doet. Terwijl in mijn beleving ja. is het geen verkeerd iemand, maar iemand die... Ja. Ja, en die jaar ook wel weer redt op een bepaalde. Uiteindelijk moment. kiest hij ja, wel voor het, voor het goede. Voor de goede plek in ja. zijn hart. Ja, en dan zo is er nog een meneer Grovaars, die ook uh, ja, dat is een, een, een vrij hoge oom in ja. de NSB. Maar die doet ook heel vriendelijke dingen, vooral voor Ving. Ja. Dus zo, zo, zo geef je aan dat goed en slecht niet zo zwart-wit is als nee, je als dingen verschuiven. Voor gedacht, gedacht wordt. Het is een boek dat speelt in Limburg. Uh, het is een stad. Die doet denken aan Sittard, die ook gebaseerd is op Sittard. maar die ja. niet helemaal Sittard, hè? Nee, ik, ik zeg altijd, het is de virtuele stad SitHart. SitHardinaren zullen zeker wel dingen herkennen van de stad. En ik gebruik ook bepaalde plekken. Maar andere dingen heb ik echt uh, moeten verzinnen, omdat de stad inmiddels anders in elkaar zit. Bijvoorbeeld, een heel belangrijke uh, locatie is Slambam Sahara. Dus daar... dat, is de, ja, dat is de weg, de slingerweg, die van de oude stad naar het huis lo uh, loopt waar Ving met haar familie woont. Nou, die weg heb ik eigenlijk... Ik heb heel veel daar gewandeld, ook in de tijd dat ik daar over schreef. Heb je allemaal weggetjes, maar het zijn kleine weggetjes. En daar liggen andere stukken tussen. Die heb ik in mijn hoofd aan elkaar geplakt. En dat werd die lange, uitgestrekte weg. Dat is het voordeel van schrijven, hè. Je kan ja. het allemaal in je ja. hoofd maken. Maar hoe doe je dat? Hoe ontstaat zo'n verhaal? Nou, dat heb ik me heel vaak zitten afvragen... tijdens het lezen van dit boek. Hoe ontstaat zo'n verhaal? Um, voor een... Het is voor een deel uh, geïnspireerd op het leven van mijn, mijn grootmoeder... en ook voor een deel uh, het leven van mijn uh, moeder. En uh, ik wist, omdat ik deel 1 had geschreven... dat ik bij deel 2 in die oorlog terecht zou komen. Aanvankelijk was ik daar zelfs ook een beetje huiverig voor. Omdat ik dacht, er zijn er zoveel boeken over geschreven. Maar ja, ik kan natuurlijk moeilijk uh, uh, ineens in een ander tijdperk uh, komen. Want de lezer weet al, het is 1938 als deel 2 begint. Dus je komt in die oorlog terecht. En verder is het heel veel... Ik vergelijk het wel eens uh, als je een boek schrijft... alsof je... Um, Columbus bent. Je gaat uh, op, op reis naar een, een land wat je niet kent. En het eerste wat je doet, is dat land in kaart brengen. Um, en ik loop dus alle weggetjes af van dat onbekende land... om het verhaal te ontdekken. En op een gegeven moment weet ik de route. En dan kan ik hem gaan lopen en dan kan ik het verhaal ook gaan bouwen. Maar hoe zit dat dan? Wacht, je loopt de weggetjes af? Ja. Dus je, je, je schrijft een hele verhaallijn uit... En, en dat niet alleen, maar ik, ik, ik, er komt een personage en ik denk... Ik, ik heb nog helemaal geen flauw idee wat dat personage in dat verhaal moet. Nou, laat ik maar eens een tijdje meelopen, kijken wat er gebeurt. En heel vaak zijn dat doodlopende werktjes. denk denkt, nee, die moet ik toch niet hebben. Of ik moet die, dat personage wel hebben, maar ik moet hem ergens anders neerzetten. En heel langzaam ontstaat dan een structuur en een idee van een verhaal. En dan ben je halverwege. En dan moet het natuurlijk nog een mooi verhaal worden. En, en, maar dan... D dat is ook de reden dat het zo lang geduurd heeft. Omdat die, je eh, al die weggetjes ja. moest aflopen. Want ja. van 2004 zeiden we al... Uh, was het uh, negen open armen. Ja. Dat is overigens die titel die komt omdat het huis waar ze wonen... Uh, negen open armen lang, lang is. is. Ja, ja. Precies. En uh, uh, daarna is dat vervolg gekomen. Dat werd ook wel een beetje gemopperd hè, door Rezencentum. Omdat ze het zo mooi ja, is, vonden. Die ja. wilden wilde heel graag een vervolg. Ja. En dat duurde lang. Maar dat kwam omdat jij al die weggetjes af moest lopen. Ja. En, en als je eraan begint dan... Dat wordt wel vaker gezegd door schrijvers, maar jij had echt geen idee waardoor. Nee. Nou, nee, nee dat is niet waar. Ik had wel een aantal dingen die ik belangrijk uh, vond en waarvan ik ook wist uh, uh, dat. Uh, uh, de, met name het, uh, het einde, wat er met dat huis gebeurt en zo. Dat had ik wel vrij snel in mijn hoofd. En ook. Uh, uh, ja, ik had een aantal, aantal punten had ik wel in mijn hoofd... maar daar moet je dan naartoe schrijven. En dan gaat het nog allemaal veranderen. Dus voor een deel... verzin Je verzint... Het, iemand anders zei ook een heel mooi beeld. Als je schrijft is het alsof je in een auto, in een auto zit... in een stikdonkere weg. Je hebt je koplampen. En die koplampen beschijnen alleen maar het eerste stukje van je weg. Yeah. En dus iedere keer zie je... Oh, wacht even. Oh, dan zou dit wel eens het, de, de weg kunnen zijn. En yeah. oh nee, dan gaat hij een stukje naar links. Dus het is voor een deel ontstaat het er plekken en voor een deel probeer je wel een soort van regie te houden van waar wil ik naartoe. Je weet wel waar je naartoe rijdt uiteindelijk. Um, ja, maar het kan dus zijn dat ik als ik aan het eind ben, dat ik denk, ja, maar het is toch niet de goede weg. Dan moet ik weer een stuk terug en denken, nee, ik moet veel meer naar links uitkomen dan ja. waar ik nu zit. Maar, maar, hoe vaak ben je nou zelf heel erg geraakt door wat je aan het opschrijven was, door waar je uitkwam op dat weggetje wat je inliep? Vaak als je begint met schrijven, dan verras je jezelf heel erg, omdat er dan dingen gebeuren. Dan gebeuren er dingen voor je uh, situaties, voor je ogen, die je denkt, oh, weet je, en dan loop je erachteraan. Dat is het moment dat dingen nog goed binnenkomen. Maar hoe verder je in dat schrijfproces komt, hoe meer afstand je ook gaat nemen, omdat je vooral moet gaan zien, wat doet dat verhaal? En wat heeft het hier nodig? Moet ik juist als, als schrijver hier afstand nemen? Of moet ik letterlijk afstand nemen en het meer van verder weg laten zien? Moet ik juist heel dicht bij de persoon blijven? Dus ja, dat, dat, dat verschilt. Maar een moment van, van raken zit vooral in het begin. En je weet ook wel wanneer je een mooie zin hebt gemaakt... of een mooie ja. alinea, maar dit is op een ander vlak. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik, ik las dat dus net voor van dat carousel... en dan gaat het om dat dat zusje heel erg blij is ja. op een draaimolen... en dat dat de oudste zus Ving eigenlijk veel pijn deed... in plaats van ja. dat ze ook blij was. Ja. En dat gevoel kan ik me heel goed voorstellen. ja En dat, ra, dat raakte mij heel erg. Ja. Raakte dat jou ook? Eh... Uh... Er zitten er zoveel versies zinnen overheen... dat ik, ik moet dan heel ver terugdenken van hoe, hoe was dat voor mij. Ik weet het niet meer. Ja. Het, vast ergens wel, uh, want anders schrijf je die zin niet op. Maar het moment zelf weet ik niet meer zo goed. Ja. Je hebt zelf nog een paar plakkertjes geplakt ja. in het boek. Dus het is vast omdat je wat wil voorlezen ook. Ja, een aantal kortere fragmenten. En um, even denken, je hebt straks het, het stukje voorgelezen van, uh, van, de uh, van, van de kermis, van de carousel. En dan uh, is eigenlijk, moet ik even denken of ik dan een sprongetje naar voren doe... of een sprongetje naar achteren doe. Mm. Ik had er vier korte fragmenten uitgekozen, maar ik weet helemaal niet... Nou ja, dat... kijken wel even. Doe maar, ja. eh, doe maar een sprong naar achter in ieder okay. geval. ik doe wel een sprongetje naar achteren, ja. dat, dat is goed. Um, dan zitten we al een, een flink stuk in de, in de... Nee, wacht, ik doe het even anders. Ik doe het anders. Um, ja, dit is ook nog... De oorlog die, is, uh, die, die, die dreigt, die komt uh, ja. steeds dichterbij. En uh, dit is een kort stukje. Dat gaat als Dat volgen. zit er dus voor? Um, dit is uh, het moment dat er, een, uh, dat er iets gebeurt... waardoor die oorlog weer dichterbij komt. Mm -hmm. uh, vlak na zonsopgang ontdekte oma mij de Zeppelin... Eigenlijk had ze hem niet kunnen zien, omdat hij in het oosten verscheen... en zij op dat moment net westwaarts fietste. Nettie van Nol stond weer op het punt om te bevallen... en oma Mei had beloofd haar bij te staan. Toen ze later naar de markt fietsten, het was loos alarm geweest bij Nettie... stonden de eerste marktkooplieden met hun handen in hun zij... en de blik naar de hemel, alsof de zeppelin niet al lang weer verdwenen was. En er waren er die op de grond spuugden. Hier, wat komen spioneren, zei er een en hij vloekte. Ja, we moeten die Pruisen uit de lucht schieten, zei een ander. En zelfs Emmaus Trot, de oude kleermaker, die toch als Duitser geboren was, had er geen goed woord voor over. Er waait een verkeerde wind, had hij van achter zijn spenselen stalletje gezegd, en hou je maar vast als die deze kant op komt. Maar. Er waren er ook bij die meende dat je kon zeggen wat je wilde... maar dat die Hitler wel mooi de werkeloosheid had opgelost. En had je die wegen daar alles bekeken? Glad als Maaskiezel. Dat was meer dan die Hollanders daarboven ooit voor elkaar gekregen hadden. Hm. En die Zeppelin die komt ook... Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Er is een chroniek van Sittard... Waarin, mensen, waarin dagboeken van mensen verzameld zijn in die oorlogstijd... En die zeppelin, dat, ja, dat is een soort van verkenner geweest... die uh, boven Nederland gezeten... en, en ze wisten ook niet goed wat ze daarmee aan moesten. En op een gegeven moment weer. die weer. Dat vond, en ik vond dat een heel mooi beeld dat zo'n zeppelin aankomt... en dat je daar, ja, die, die dat hangt in de lucht. En, en dan... Maar het is ook een heel, eigenlijk een heel weerloos ding. Hè? Ja. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd met zeppelins die zijn neergestort... Maar toch die dreiging die dan zo stapje voor stapje dichterbij komt. Ja. Dat vond ik zelf ook heel uh, spannend om te zoeken naar uh, uh, de sluipende manier. Veel mensen denken aan een oorlog van dat komt kompatsboem binnen. Maar daar ja. gaat heel veel aan vooraf. Het is een soort van dreiging die steeds dichterbij komt. Om te zoeken naar momenten of elementen waarvan ik dacht van... oh ja, dan komt hij weer een beetje dichterbij. Ja. Je had het in het boek, of tenminste in het fragment, dat als je de, de bruzen... Ja. Dat zijn de Duitsers? Dat zijn de Duitsers, uh, is, ja. De vrouw van de sigarenkoning is ook... Of de keizer is ook... Uh, de Prusin. De Prusin. En ja. dus dat, dat wordt en, en de joden worden de Juden. De jude, De, de jude ja. genoemd. Dus er wordt veel Limburgs ook in het boek uh, gebruikt. Ja. Um, en dan is het een boek voor jongeren. Ja, ik zeg zelf vanaf 15... Dus die... Young adult, heeft het tegenwoordig. Young adults, ja. ja, ja Crossover is... cross hebben er prachtige namen voor verzonnen. Dat is echt een term aan het worden. Ja. Uh, er worden ook meer, steeds meer boeken, in ieder geval worden ze apart gezet. Ja, in aparte Zodat de jongeren, want dat schijnt een probleem te zijn. Hè. Kinderen lezen veel, ja. maar als je de creativier wordt, dan, dan ja. houdt dat een beetje op. Dus nou, daar is het boek voor geschreven. Weet je dat dan? Als je bezig bent voor wie het is? heb je daar rekening mee? Nee, ik, ik heb heel veel uh, verschillende boeken geschreven... en voor sommige boeken ben ik heel erg gericht van... dit is voor het jonge kind of dit is voor... maar dit boek wilde ik gewoon vertellen... omdat ik het graag wilde vertellen. En ik heb me bewust niet bezighouden met, uh, met een publiek. Ik denk wel, en ik heb ook ervaren... dat uh, uh, jongeren het vanaf 15 lezen en, en er dus ook door geraakt worden. Op een gegeven moment weet je dat zelf ook niet meer. Maar... Um, om even terug te gaan, het verhaal is geïnspireerd op het leven van mijn grootmoeder. En, en zij was echt een vertelster, uh, puur zang. En komt ook uit een generatie van, uh, uh, van vertellers. En daar was het ook nooit zo, dat onderscheid tussen uh, nou vertel ik een verhaal en een kind of zo. Je zat gewoon daar in die, hoon, in die, in die, in die woonkamer en ze vertelde. En iedereen en dat, was geboeid. En iedereen was geboeid. En dat, was, dat is eigenlijk wat ik ook het liefste wil. Ik hoef geen naam of leeftijd op te plakken, bij dit boek in ieder geval. Ja, en dan na afloop denk je, oh, daar begint het. Voor die leeftijd wordt het interessant, wordt ja. het mooi. Ja. Ik wil graag even naar jullie luisteren weer. Ja, ik luister dan naar jou natuurlijk, maar dat jullie wat gaan zingen. Loren, die zit hier nog steeds, die gaat uh, accordeon spelen. Je hebt je gitaar meegenomen, Benny. Ja, en Benny? ik hebben, oh, uh, ja, ik moet heel even stemmen, mag dat? Ja, dat, dat moet. Kijk maar, <laughs> want anders ja, hebben we dadelijk dit. een, een vals. Uh, <laughs> want ik had, hem, ik had hem gestemd in de taxi... Maar... Achter op de, op de achterbak. En, uh, en toen, toen was het goed, maar toen ik binnenkwam, toen dacht ik van. Misschien, misschien is het goed, Benny, omdat ja? Wat, ja, je gaat, gaat ondertussen maar even stemmen, ja. dan praat ik even tegen ja. je. of kan dat niet. Dat ja, wel hoor, dat maar. kan. Ja? Ik hoef alleen maar te dat, dat, te dat je iets langer blijft ook, want normaal gesproken had het een kort voor één op. Vind je dat goed? Ja, vind ik. Dat we na een nog heel even doorpraten. Ja. Want, want ik, ik heb het gevoel dat we dat we die tijd wel nodig hebben. Ja. <laughs> Zeker als je nu nog moet gaan stemmen. Ja. Ja, maar dat ligt niet aan mij. Nee, nee, nee, dat zeggen ze uh, niet. Nee, dat zin, weet ik. Ik heb al uitgelegd dat jij er niks aan kan doen. Dat je oh, dat is niet. fijn. ze ja. niet denken van... Wacht even. Ja, die gaat goed. Je moet ietsje lager. Ja. Ja, maar dit hoort er ook bij. Want dat je gespeeld, oh. liet. Ik, ik hoor net dat het niet kan. Dat je niet kan blijven. Maar dat, nou, goed, daar oh, hebben we okay. het later over. En dan. We zijn er bijna, mensen. Ja. We gaan het gewoon doen. Het, uh, het liedje heet uh, De Maas in de Wendjer. En het betekent De Maas in de Winter. En uh, als je goed luistert kun je volgens mij wel horen uh, waar het over gaat. Oké, okay, zit ik hier goed? Ja. <lacht> Lang. De trage schepen, de stille bruggen van Ongeraf. Ze zuiden, ze zuiden, ze jaaien op een weg van weeg tot aan het graaf. De maas in de wijkje met kleid zo gries en koud. Kiek door struimen van de zomerdruimen, de maas die zit niet in het bloed, Ze heurt de kenjer, niet langs ze rennen, ze ziet de stelkes die vliegen aan de kaart. Zuchten staren. In haar omgeeid, wat zie van oost denkt dat weet. Ik neem toch zal ik altijd terug blijven komen. Nu, mm -hmm. zolang is dat nog. Zit mee in het lood. De maas, Die zit me in het lood. Mooi. Benny Lindelauf en Lieselore Strijdhorst. Eh, heb jij Limburgs moeten leren voor dit lied, Lieselore? ook kom je ook uit Limburg? Nee, ik eh, <laughs> heb eh, heel hard mijn weg moeten om te zorgen dat ik een beetje Limburgs klink. <laughs> Hartstikke mooi. <laughs> heb je het zelf geschreven, Benny? Ja. Ja. Doe je dat veel? Uh, nee, dat is eigenlijk iets wat Lies en ik uh, de, de laatste half jaar mee bezig zijn. dat we graag muzikale lezingen uh, gaan doen. Dus in combinatie met fragmenten voorlezen... en dan gekoppeld aan Limburgse liedjes. Omdat het verhaal natuurlijk in, in Limburg speelt. Dus uh, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Ja. Mooi. Ja, nou, gaat vast lukken. Um, heb jij het gevoel dat... Wat zou je nog willen zeggen over de hemel van de heijvis? Hebben we dat een beetje... Goed neergezet. Ja, maar, ja, maar ik wil nog even een paar andere dingen. Maar ik, ja. denk, voordat ik iets heel belangrijks vergeet... Heb je het gevoel dat... Uh... Nee, volgens mij... Uh, uh, uh, uh, we hebben wat stukjes voorgelezen... en we verteld waar het verhaal ja. over gaat. Ik denk, check het toch even. Uh, ja. Want uh, je, uh, je, jij komt uit het theater oorspronkelijk, hè? Uh, ik heb, uh, uh, nou, ik heb dus de opleiding docent dansexpressie gedaan op de theaterschool. En het was eigenlijk een docentenopleiding. Maar ik ben daarna vrij snel gaan spelen in met name jeugdtheaterproducties. En, en hoe ben je dan steeds meer in dat schrijven terechtgekomen? Nou, dat schrijven deed ik eigenlijk altijd al. Um, dus uh, dat was altijd wel uh, al op, de, op de achtergrond. En uh, ik, omdat ik een dansopleiding had... Was, zat ik vooral binnen de uh, dans- en bewegingstheatersproducties. En... Op een gegeven moment was ik 8, 29 en ik merkte dat ik ook mijn plafond een beetje bereikt had. En ik was altijd al op zoek naar van wat kan ik nou echt goed. En ik kon dat best aardig, maar ik was daar niet verschrikkelijk goed in. Ja. Ze dus kon me wel staande houden, maar dat was het ook. En dat wilde je wel ergens verschrikkelijk goed in worden? Ik wilde, ja, ja. Ik wilde, ik wilde in ieder geval ontdekken uh, iets wat ik heel graag deed... en daar dan zo goed mogelijk in worden. Maar het heeft wel even geduurd voordat ik dat ontdekte wat dat dan was. En hoe ontdekte je dat dat schrijven was? Um... Um, ik, ik, uh, ik, ik wilde al langer uh, uh, ook kijken of ik kon publiceren. en Toen ben ik uh, in Amsterdam ben ik een, een, een, een opleiding, een aantal cursussen gaan doen bij uh, ScriptPlus. En die hadden een afdeling schrijven voor kinderen. Kon je een aantal jaren, kon je cursussen volgen. En daar heb ik eigenlijk ontdekt uh, uh, hoe leuk ik het vond. En ook dat ik het echt kon. Dat ik echt wist hoe ik dat moest doen en, en me daar ook in kon ontwikkelen. En dat ik het verschrikkelijk leuk vond. Oeh. De gitaar nog ja. steeds in handen. Ja, dat is hartstikke leuk. En, en, en je bleek er heel goed in te zijn. Ja. Uh, en heeft dat nog met oma te maken, denk je? Want oma vertelde je net, vertelde verhalen, en daar kwam de hele ja. familie naar luisteren en iedereen vond het prachtig. Nou, ik, ik, ik heb wel eens gezegd van volgens misschien ergens in mijn achterhoofd zou ik, had ik haar graag willen even. Want als je in als je bij haar in die kamer had gezeten, en samen met haar zussen, het was een hele kleine kamer een blauw van de rook en ze had ontzettend aan roken. <laughs> Maar dat vertellen en, de, en die verhalen die eigenlijk uit die ruimte knapten... want ze woonden in een klein appartement. De, die verhalen waren eigenlijk te groot voor die ruimte. En de, de, ja, die hele sfeer, ja, dat vond ik zo mooi. En dat kwam eigenlijk alleen maar doordat zij met woorden... een hele wereld kon creëren. Dus misschien ze heeft ze dat ergens in mijn achterhoofd altijd uh, meegespeeld. Maar je wil haar nog steeds even naar... of ben je inmiddels op haar niveau wel aangekomen? <laughs> nee, ik denk, mijn oma en ik zijn heel verschillend. En zij had, zij had daar dingen waar, ik, waar ze heel goed in was. En ik heb dit ontdekt. Dus ik hoef haar niet, ik hoef haar niet te overtreffen of zo. Maar dat heeft wel gespeeld, een rol gespeeld om zo goed mogelijk te worden. Als je dit juryrapport leest, kun je jezelf ook niet meer overtreffen. Uh, dit is wel een een uitermate uh, lovend juryrapport. En ik denk ook, als ik straks zou gaan schrijven... zal ik daar even doorheen moeten. Is dat, dat eng? Je, ja, ja, dat is eng. Want je moet weer opnieuw beginnen. En je moet weer fouten maken. En je moet het weer niet weten. En je moet weer met buikpen in je bed liggen en denken... gaat dat ooit nog goed komen. Maar dat had ik met het vorige boek. En dat had ik met negen Open Armen ook. Dus dat komt, dat komt wel goed. Maar je moet, dat klopt. Je moet doorheen. Je moet niet alleen... Je moet, succes moet je ook kunnen dragen, daar heb je ook schouders voor nodig. Niet alleen voor tegenslag, en dat klopt echt. En weet je al of je dat kan? Ja, je hebt ja. natuurlijk al die prijzen gewonnen. Ja. Overigens heb je negen boeken al geschreven, hè? want we noemen steeds negen oparmen. Oké, okay. waar zijn het er al negen dan? Ik heb zitten tellen, ja. Okay. Ja. ja. nee, dat komt omdat een aantal bij een educatieve uitgeverijen... als, als aviteksten, leesbevorderingsteksten zijn geschreven. En een aantal boeken heb ik puur in eigen geschreven omdat ik ze wilde schrijven. Dus het zijn voor mij... Ik heb zes boeken geschreven en nog oh. een aantal boeken. Oké, oh, oké. Okay, okay. dat, dat, dat, ja. Ik heb die hele lijst gewoon niet... Ja, ik heb alles meegeteld. Oké. Okay. Lees jij ook omdat je vindt dat jongeren meer moeten gaan lezen? Eh, schrijf je ook, sorry, schrijf je ook omdat. Om, is dat ook een bepaalde missie of is het gewoon. Ik wil ergens goed in zijn en ik vind het leuk, dus ik doe het? Ik denk dat het allebei uh, kan. Kijk, om zo'n verhaal te schrijven moet je graag willen schrijven, anders hou je het überhaupt niet vol. Um, nogmaals, toen ik dit begon te schrijven, had ik niets, niet een heel specifiek publiek voor ogen. Maar ik heb wel gemerkt, doordat ik als ik op scholen kom en, en, en vertel en dingen voorlees uh, uit het boek, dat ik ze er echt mee kan pakken. En dat vond ik zelf heel erg prettig. Omdat je dat, uh, wat ik zeg, als je niet dat heel duidelijk voor ogen hebt, uh, was het voor mij een bevestiging. Omdat sommige mensen zeggen: van... Ja, is het niet een te ingewikkeld verhaal? Is het niet te moeilijk? Is het niet. En dan. Ja, denk ik. En ik kan echt wel zien of mensen gepakt worden door, door taal of niet. Ik ja. heb op toneel gestaan, dus je kan voelen hoe een publiek wel of niet reageert. En ik heb gemerkt dat ze echt uh, uh, meegenomen worden. Um, dus vind ik het belangrijk dat, dat jongeren uh, uh, boeken lezen of verhalen uh, lezen, of tot ze krijgen, ja, natuurlijk. Ja, want het is ook een, voor, een, een, een, een manier om de wereld te leren kennen. Dus, dus graag. Ja, en, en hoe is het eigenlijk gesteld met de, met de boeken voor die uh, jongeren? Want je, we hebben het net over die young adults gehad... dus daar ja. wordt wel aan gewerkt, hè? Nou, dus, we, we hebben een heel goed jaar uh, achter, uh, achter de rug, vind ik. Want uh, um, er zijn bijvoorbeeld nog andere historische romans, bijvoorbeeld van Rindeld Kromhout, Soldaten huilen niet. Een prachtig verhaal. En uh, het, het afsluitende deel van Floortjes Wichtman... over een jongen in, de tijd, in het Victoriaanse tijdperk. Een homoseksuele jongen. Ja. Uh, en dat zijn zulke mooie boeken, dus er gebeuren hele goede dingen. Tegelijkertijd zie je ook dat in de aandacht voor die boeken... dat uh, bijvoorbeeld, er was ooit de Gouden Zoen... Die bestaat ja, niet meer. Die heb jij gewonnen en daarna is die afgeschaft. Ongeveer. Ja, de, de Gouden Uil die is sinds dit jaar afgeschaft. En ik heb begrepen, maar dat, gaat, dat is dan breder dan alleen jongere literatuur... maar dat die voor de jeugd niet meer terugkomt. Dus aan de ene kant vinden we dat fijn dat, dat die boeken er staan... en er worden ook prachtige dingen geschreven. En aan de andere kant heb ik soms dat gevoel... dat we on, de poten onder, onze eigen, uh, uh, um, onder het eigen lezen zijn... Uh, uit aan het halen. Want als je bedenkt dat die jongeren de brug zijn tussen de kinderen en de volwassenen. Ja. We vinden het wel fijn dat volwassenen straks uh, ook nog steeds lezen. Maar is dat omdat die prijzen verdwijnen? Of ligt dat veel uh, Het ligt dieper. complexer, ja. natuurlijk. Het is niet alleen. Want waar merk je dat nog meer? Want jij, jij geeft veel lezingen op scholen. Ja. Wordt er op scholen op een goede manier met boeken omgegaan? Het is heel erg wisselend. Ik, eh, daarom, docenten zijn zo ontzettend belangrijk, ook op middelbare scholen. Ik merk meteen als ik in een klas kom waar een docent nog gedreven is. Voor, voor de taal, voor de boeken, dan heeft dat meteen zijn weerslag op zo'n klas. En dan hoeft niet, niet iedereen hoeft een leesmonster te worden. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat je het kan aanbieden en dat kinderen, dit, uh, jongeren die diversiteit van wat er aan boeken is... dat je ze daarmee kennis kan laten maken, uh, ja, dat lijkt mij eigenlijk een, een, een voorwaarde. Dus ja. ik vind dat zelf heel belangrijk. Dus die docenten, uh, die moeten gedreven zijn, dat, dat is een voorwaarde... Ja. En uh. zij moeten in een opleiding, dus alle, bijvoorbeeld een pedagogische academie, die had vroeger was die heel stevig in de jeugdliteratuur. Werden, uh, studenten waren daar ook, kregen heel veel verschillende boeken. Dat is nu een heel uitgekleed vak geworden. En terwijl, terwijl ik denk, ja, maar die mensen moeten straks ook weer kunnen overdragen. En als ze dan alleen maar weten. Wat prima is hoor, dus begrijp me niet verkeerd. Maar als ze alleen Dolfje Weerwolfje kiezen, voor bijvoorbeeld op, op, op, op scholen... terwijl er zulke mooie boeken zijn en ook ja. net zo toegankelijk en prachtig... dan denk ik, dan is dat jammer. Dat is echt jammer. En, en hoe gaan we dat weer veranderen? Moet het, dat begint dus op de opleiding? Het, van begint, de... het begint op de opleiding. Het begint er ook mee dat als je een, een boek aan een kind geeft... dat je daar niet alleen investering aan dat kind vraagt... maar dat je ook als ouder bij zo'n kind kan zitten. Wat heb je gelezen? Wat vond je ervan? Uh, om zo'n kind ook te leren praten over zo'n boek. Begint het al bij voorlezen? Ja. Of verhalen ja, vertellen ja. zoals jouw oma deed? Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel. Wat ja. ben jij ook veel gaan lezen toen oma begon te vertellen? Dacht je, ik wil veel meer verhalen horen en veel meer verhalen lezen misschien ook wel? Uh, niet zo bewust. Ik was wel een kind dat vanaf het moment dat ik ontdekte... dat de tekentjes, letters waren, dat daar, dat daar verhalen in zaten. Uh, dat was voor mij echt uh, een letterlijk een eye-opener. Ja. Dus, ja. En daar is nooit meer over gegaan. is nooit meer over gegaan, nee. Nou, kijk, wij gaan zo meteen. Ik, ja, dus mijn, ik denk dat jij, dat jij uh, om uh, technische redenen, zal ik maar even zeggen, ook niet, niet meer kan terugkomen naar Ene. Of okay. niet technisch, maar <laughs> daar nou, gaan we het zo over. Maar uh, ik ga wel doorpraten met luisteraars over ditzelfde thema. Okay. En uh, de vraag is dan: wat, wat was uw uh, favoriete jeugdboek? Las u veel vroeger? Hoe is dat begonnen? Had u ook een oma misschien wel die prachtige verhalen vertelde? Of uh, las uw vader of uw moeder voor? Uh, werd er vaak voor gelezen. Bent u blijven lezen? Uh, nou ja, wat is het belang van lezen voor u? Allemaal vragen die daarmee te maken hebben. Misschien ook wel, uh, hoe, be hoe begeleidt u uw kinderen bij het lezen van boeken? Nou, dat is ook belangrijk. Mm -hmm. 0800-1121 voor mensen die willen bellen. 0800-1121. Mailen kan naar -at ncrv. Uh, en uh, ik heb het aan het begin van de uitzending gezegd... mensen die dit gesprek nog eens willen horen met het verrassende begin... die kunnen morgen <lacht> nog even naar de website kasaluna.ncrv.nl en dan kun je het ook nog podcasten. Ben jij, uh, Benny, alweer bezig met een, een nieuw boek? <coughs> of is dat, ben je altijd bezig met een nieuw boek? Ik ben altijd bezig uh, met verhalen. Maar ik ben nu bezig met het afronden van een scenario voor een korte jeugdfilm. oh wow Dus dat is heel spannend. Het dus is een heel nieuw boek. Oh, Want je schrijft ook theaterstukken trouwens. Ja, he? ook voor ja. jongeren ja. Ja, dus ik, ik vind het wel heel fijn uh, om heel veel verschillende dingen uit te proberen. Dit is weer iets nieuws wat ik uh, uitprobeer. En een volgend groot boek uh, ga ik uh, in, waarschijnlijk in augustus mee beginnen. Ja. En daar moet je dus even die schroom over. Dat ja, je denkt, ja, van uh, ja. bij iedere zin dan is, is het wel net heen. zo goed. Ja. Ja, precies. En wat is eigenlijk het verschil als je, als je een film of een theaterstuk of, of een boek schrijft? Wat, wat, wat voegt dat toe voor jou, het, het schrijven van uh, theaterstukken bijvoorbeeld? Uh, bij het schrijven van theaterstukken uh, kan je, gaat het veel meer om, uh, om de tekst die acteurs moeten uitspreken. En een regisseur gaat daar dan een mooie vorm voor bedenken. Maar dan gaat het heel erg over... Uh, ja, uh, de gesprekken die mensen voeren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar scenario's schrijven... wat ik daar heel erg verrassend aan vond... is dat de gesprekken die de mensen voeren... zijn uiteindelijk minder belangrijk. Het ga, uh, gaat veel meer om het beeld. Dat je een verhaal vertelt via plaatjes. Ja. Zoals je een stripboek ook hebt. Zoals een film ook. Uh, vertel je in eerste instantie via de plaatjes en de, en de gesprekken... zijn dan ondersteunend. Dus je moet het op een andere manier een verhaal gaan vertellen. Had je dat ook al snel door? Uh, nou, dat, je, ik heb uh, veel uh, les gehad. Dus dat werd ons wel goed ingepeperd. En in het begin ging ik ook helemaal de mist in, hoor. Ik bedoel, dat moet je echt opnieuw leren. Ja. Maar als, als je het eenmaal snapt, is het heel leuk. Want je moet, je, je moet heel slim zijn in... Hoe, maar hoe vertel ik dat dan in beeld? En, en als je het ziet in het theater... Of, of ja. op het doek, ja, die film moet misschien nog gemaakt worden. Ja. Maar in het theater, als, als opeens mensen met jouw tekst aan de haal ja, gaan. Ja, dat is prachtig. Ja? Als het goed gebeurt, uh, zeg ik altijd, 1 dus één en 1 één is 5. Vijf. Ja, dan wordt het vijf. De decor, de, de, de acteurs de er iets aan toe, de regisseur, de muziek. En dan, ja, dan is het prachtig. Ik, in het begin was ik helemaal verbluft dat mensen die teksten dan echt uit hun hoofd gingen leren. En, en, en, maar dat hebben ze natuurlijk nodig om dat ook te kunnen spelen. Maar dat vond ik heel eervol, dat ze, ze gingen echt studeren op mijn tekst. En als ze een woordje net iets anders zeggen dan jij het opgeschreven hebt? Ja, dan kan ik wel streng zijn. <laughs> ja. Nou, mag niet. Ja. ja, ja nee. Nou, we gaan nog veel van jou horen. Dat, dat weet ik bijna zeker. Okay. Eh, hoeveel jaar denk je het volgende boek? <laughs> ik, ik zei bij op eh, bij Hijvies ook, over drie jaar. Over drie jaar is er weer een nieuw boek. Oké. Okay. De hemel van Hijvies, zo heet het boek van Benny Lindelau, waar hij zo enorm voor geprezen is dat het een eer was dat je bij ons in Kaasloenen was... Misschien zo nog, ik weet het niet. En in ieder geval zeer bedankt. Wij gaan zo meteen plaatsmaken voor Radio Bergijk. En dan is om twee minuten over één Kazeloenen weer bij u terug. En dan kunt u dus middels meepraten. Als u dat wilt, kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121 en kazeloenen.ncrv.nl. Lieselore ook nog bedankt hè, voor het spelen. En Benny, succes. Dankjewel. En, ja, tot ons. een volgende keer. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Telf jij NCRV. CRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Bergijk Radio. Bergijk nieuwe stijl. Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. BergEik Radio. Nieuwe stijl. Bergrijk Nieuwe stijl. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Ja, dames en heren, uh, u hoort het misschien al. Uh, wij hebben onze naam veranderd. Wij heten niet meer uh, Radio Bergijk, zoals voorheen. Maar we heten BergEik Radio. Ik laat het nog één keer horen. BergEik Radio. Voorheen Radio BergEik. BergEik Radio. Nieuwe stijl. Ja, u hoort het dus. Nieuwe stijl. Bergrijk nieuwe stijl. Het roer is om. We gaan namelijk uh, veel meer aandacht besteden aan uh, human interest, aan uh, emoties. En daartoe heb ik de uh, dus Vrije zoals... tijd ook. Toch? Vrije, tijd, ja, vrije precies. tijd ook. U hoort het uh, uh, inmiddels vertrouwde stemgeluid van mijn uh, gewaardeerde collega uh, Albertine van Oorschot. Dank je wel. Ik heb uh, uh, flink zitten nadenken naar gisteren en uh, heb bedacht dat volgens mij voor uh, Radio Bergrijk dat dus nu gewoon uh, Bergrijk Radio uh, heet, maar dat was dus voor één Radio Bergheik, uh, een nieuw jasje heeft in een duopresentatie met een man, dat ben ik dan, Toon Sporenberg. En een vrouw. Dat ben ik dan. O, dat ben jij dan. Omdat... Daarmee, zeg maar, vrouwen hebben veel maar vaker last van emoties. Dus als je dan toch bezig wil zijn met uh, uh, human interest en emoties... wat dan beter ja. dan een vrouw Gewoon. mee aan tafel. Tuurlijk, ja. Uw gastvrouw, Albertine van Oorschot. Dus, dat betekent dat u het uh, geluid van Peer van Eersel... waarschijnlijk niet meer zult horen. Maar ja, die dingen gebeuren nou eenmaal in een moderne wereld waarin uh, het allemaal gaat om de luistercijfers... en de aandacht van de luisteraar. En daarom heten wij nu tegenwoordig. Ik laat het nog één keer horen. Radio. Nee, pardon. Bergrijk Radio. Voorheen Radio Bergrijk. Nieuwe stijl. Ja. Goed, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb... U uh, kunt uh, misschien wel merken, de presentatie wordt veel losser nu, hè? Vrij Dan hoort misschien thuis... Het is een, een soort pingpongen van de presentatrices en de presentatoren uh, aan tafel. En, en alle ruimte voor uh, emoties. Gewoon en... lekker ruim zitten. Ja, en je zit... moet ook eens vertellen dat ons decor heel anders is, hè? Ja, oh, dat is misschien uh, dat voor de nou, luisteraar om handig te om te weten. Wij zenden niet meer uit van de oude vertrouwde locatie op de Ekkersrijd. Wij zijn uh, verhuisd naar de Blokhut. En daar hebben we het helemaal gezellig gemaakt. Albertine heeft uh, plantjes gekocht en uh, uh, kaapse viooltjes. Oh, telefoon. Ja, schakel maar door, Tijdje. Hallo, uh, Bergrijk Radio voorheen, Radio Bergheik, met Toon Sporenberg. Zegt u het maar. Vuile, vuile, vieze, vuile, vuile, vuile, vieze. domme achter mijn rug om, Toon Sporenberg. Ja, tijdje, draai maar de microfoon, ja. draai de telefoon maar dicht. Dank je wel. Wie was uh, het, wie was het? Nou, is een oude bekende, die... Uh, God, dat, dat is gewoon leuk. Oké, okay, uh, vrije tijdsnieuws, bak je eigen wafel. Albertine van Oorschot, met vrije tijdsnieuws. Bak je eigen wafel, om deze dagen wat uh, maar, oh, nou, een beetje op te vrolijken. Oh, dat is weer, weer, tele telefoon. Rekening, is weer een telefoon. Ja, eh... Berghek Radio, voorheen Radio Begrijk, Toon Sporenberg, euh, in gezelschap van zijn mede-presentatrice Albertine van Oostrand. Zegt u het maar. Ja, goedendag Toon Sporenberg, tijdje draai me niet weg. Oké okay, Toon Sporenberg. Go Wie bent u? Ik, ik haal vanmorgen, ik zit bij de Wie kapper. Wie spreekt ik? Dat weet je best Toon Sporenberg. Ik Wie spreekt zit, daar? Ik zit vanmorgen bij de nou, kapper. Tijdje draai me weg, nee, mensen die zich niet bekend niet maken, willen we niet in de uitzending Niet wegdraaien tijdje, dit is Peer van de Heersel, ik zit vanmorgen bij de kapper, ik sla de Eikelberg open en wat zie ik prominent op de voorpagina? Hallo? Oh, Berggeik Radio. Een uitgelekt plan van Toon Sporenberg voor Berggeik Radio. Dank u voor uw bijdrage. Nee, we uh, gaan door met de uitzending. Uh, nu hoort het uh, altijd leuk om iets van de, onze luisteraars te horen: hun betrokkenheid, hun, hun aandacht voor uh, wat wij hier, uh, Albertine en ik, hier allemaal in elkaar zetten. Uh, we gaan door met het vrije tijdsnieuws. Albertine, wat is er deze uh, dag in het vrije tijdsnieuws uh, zoal. Uh, dus ik ga daar zo op door, maar Toon, mag ik even, zeggen? Moet ja. ik even misschien tegen Tetje zeggen? Uh, die, ik hoor steeds diegene die belt, hoor ik niet. Dus wat Toon oh. wel hoort, ik krijg hem niet door. Dus als ik hem ook kijk eens op mijn koptelefoon kan krijgen, dan weet ik ook... Oh, ja, wacht, even weer, wacht even, wacht even, wacht even. Oh. Ja, eh, uh, Radio, voorheen Radio Bergheik, uh, nieuwe stijl, uh, met wie spreek ik? Dus ik kom thuis van de kapper, ik oh, uh, kijk man. op de deurmat, en wat ligt daar? Een ontslagbrief. Een ontslagbrief voor Peer van Eersel, die de beste jaren van zijn leven heeft gegeven aan Radio Bergheik. Ja. En ondertekend door Toon Sporenberg, ja. waarvan ik voorheen dacht dat het een van mijn beste kennissen was. Die, hier is het later nog niet over gezegd. Meneer van ik ga je achtervolgen tot een lengte der dagen. Ik zal mijn plek terugwinnen. Meneer Van Eersel, bedankt zo, voor uw emotionele bijdrage. Uh, ik, ik hoor dus heel niks spreek. op mijn koptelefoon. Nee, maar dat geeft niks. God, vind ik jammer. Doe me Ja, nee, hij is nog een beetje aan het napruttelen. Uh, meneer Van Eersel, uh, in Omroepland is het zo ik dat... Ik maak toe, je dood, uh, Ik kom in de naam, ik, kom, ik kom ja, u bent geemotioneerd. U bent geemotioneerd en dat mag ze plaats hebben in het nieuwe Borenberg. 12 Even aan Radio Bergen oude stijl. Wat was er mis mee? Nee, ja, er was niks mis mee, maar het moest maar eens anders. Goed, we gaan eventjes oude presentatorenmuziek draaien. Ik zou voortaan maar eerst links en rechts kijken voordat ik uit de deur stap. En waar zitten jullie trouwens? Pensioenmuziek, tijdje. Ik ben bij de oude studio geweest. Pensioenmuziek, timmerd. Tijdje, pensioenmuziek. Uh, moet ik nou? Doe ik straks wel even die uh, vrije tijds... Ja, draai je uh, even een paar. En die vuile kutje moet maar het ook jood. Zo jammer, ik hoor dus echt niet... Dat zou, dat zou ik graag willen dat ik ook dan mee kan ja, praten. maar dit was een beetje geëmotioneerd iemand. En dat was uh, oh, wel goed voor de uitzending. Ja, ja. Nee, nee. He, emotie, uh, Bergheik Radio. Wil jij nog wat drinken? Ik zou graag. Doe maar wat van dat hele roze sap met dat ertje erin. Oh, dat vind je ja, lekker. lekker. Oh, mooie glazen ook zijn dit, hè? Ja, waar heb je die vandaan? Die gewoon, die zijn van de zeners. Oh. De zeners in Eindhoven. Tijdje, Daar zet de muziek trouwens... maar weer uit. Er zijn trouwens ook die leuke lampenkapjes van, wie ja, dat? Die, die hele heel heel rij. Zo. Zijn er veel, hè? Nou, dat is kant. Oh, weer telefoon. Uh, tijdje draaien, laat die muziek maar even draaien. Ja, uh, van eerste, wat moet je nou? Ja, Hé, hey, waar zitten jullie trouwens? De oude studio zit dicht, Timmer. Waar zitten jullie? Op een andere locatie. Om problemen te vermijden met de heer Van Eersel. God, ik, ik weet jullie te vinden. Ik weet jullie godkast om het te maar. vinden. Je doet je best, maar. Ik schiet je kop voor je rond. Ja, het is goed. Ik, ik moet zeggen... Ik, ik knip je lul af en ik steek hem in je bek, Dood Sporrenberg. Ja, hoor. Met je bergijk Radio Nieuwe Stijl. Nee, bergijk Radio voorheen. Ber en voor haar heen. maak ik ook af. Ja, nou jij ja, maar weer wat, wat, wat drinken thuis. Jullie zullen nog ook van mij horen. Ik kan niet anders zeggen dat uh, voor mij is het uh, een, een hele opluchting... om eens eindelijk met een uh, volwaardig mens uh, het programma te presenteren... en niet jouw opgefokte... Nou, ik ga het hier eens weer uitleggen ook. Ik weet wat me te doen staat. Dag, ik... dag, dit was Peer van Eersel, Radio Bergrijk. En u gaat het ook van mij horen. Ja. Radio Bergrijk, Radio Vrije tijdsnieuws. Wacht even. Een tijdje zet de muziek maar uit. We gaan... Ja, dames en heren. Dat was uh, de uh, pensioenmuziek. En dan gaan we nu uh, alsnog door met het Vrije tijdsnieuws. Albertine, aan jou het woord. Een, een leuke activiteit voor u en voor de kinderen. Om zelf te proberen een wafel te bakken. Iedereen mag die natuurlijk ook zelf opeten. Nou, wat, is nou, uh, lekkerder nou dan, is... hè, wat smaakt er nou lekkerder dan een eigen gebakken wafel? Uh, toon, kun je je toch ook wel voorstellen? Ja, natuurlijk dat dat Albertine. En dan vraag jij je af, waar is het te doen? Ja, dat uh, zou ik graag willen weten. Heb jij daar nadere informatie over? In de middeleeuwse prehistorische boerderij, drie keer per dag. Met mooi weer gewoon lekker in de buitenlucht. Want nou. wanneer smaakt een wafel nou lekkerder dan uh, hè, in, zelf de gewoon, gebakken in de buitenlucht? Zelfgebakken in de buitenlucht, precies. Nadat de wafel is gemaakt, is het goed toeven in de middeleeuwse herberg. Waar een heerlijk warm drankje wordt gedronken. En, Dat is uh, ook altijd heel lekker. Lekker bij een knappend haardvuur. Want wanneer is nou een wafeltone lekkerder dan. Uh, met een warm drankje. Zelf gebakken bij een warm drankje bij een knappend haardvuur. En in de buitenlucht. Precies. Klinkt goed. Kom dan zondagmiddag met een behagelijk uh, haardvuur. En een eigen gemaakte wafel en warme drankjes. Bent u van harte welkom. Tot 16 jaar trouwens. Of begeleiding erbij. Maar goed. Historisch Openluchtmuseum. Albertine, heb jij zelf al eens een wafel gebakken? Nou, ik heb een keer een wafel gebakken. Ja. Maar dat was uh, uh, niet zo'n succes. Oh. Want... Uh, <lacht> <lacht> ja, dat is uh, over emotie gesproken. Ja. Uh, mijn uh, hand zat ertussen. Zo. <lacht> toen ik hem dichtklapte. Oh ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. ja. Is, uh, ik herinner nog... Uh, ik heb natuurlijk geen uh, kinderen, maar ik deed dat met de buurkinderen. En ja. die uh, hebben Aha! mij toen... Te pa oh. nee, uh, hey, dat is ook gek. Dag, uh, heer. Goed, Petje. Dit kunnen vinden. Tetje. Tetje. Eh. Oh. Uh. De plezier dus zit. Bergijk Radio Nieuwe Stijl. Dag, ja. die is boos. Oeg. Blijf met de poten van die lampenkappers af. En aan. En wat heb ik hier in mijn ogen? Bergijk Radio Nieuwe Stijl. Een dubbeloop jachtverloop. We zijn gewoon bezig met een uitzending, meneer Van Eersel. Wat gaat u daar nou pontificaal zitten? Ik wilt kom u, Wilt uh, u de ja, blokhut verlaten? Ik kom radio Berghijk maken. Radio, Bergkijk Radio, Radio, Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Radio, Bergkijk. Volgende week iedereen. Ja, Tijdje zorg je dat die gek niks stuk maakt hier. Radio, Radio, Bergkijk Radio. Radio, radio, radio Bergkijk, Zo. Radio. Radio, radio, radio. Radio, Bergijk. Goeiedag dames en heren. Dit is Peer van Eersel met Radio Bergijk Oude Stijl. Uw gastheer, Peer van Eersel. Ik ga beginnen met een. Uh... Mm. Goedendag, daar. Ik moet geen onderwerp. Mm. Radio. Berggeek. Ik ben vergeten onderwerp. Uh, tetje. Dra tetje is weg. Mm. Mm. Radio. Berggeek. Ze hebben me alleen gelaten. <tie> Alleen ben ik ook geen radio meer, gek. Alleen ben ik ook maar weer alleen. Radio. Radio. Ik ben aan de kant gezet. Ik ben bij het oud vuil gezet. Omdat ik het uit de krant moest lezen. Bij de kapper in de Eikelberg. Peer van Eersel is afgedankt. Terwijl ik volgens mij populair was dan hier tot Hoospoerberg met met met met met ze, met ze, met met met met met met met met met met met met met ze, met ze, met Met z'n dikke, dik kop. Nou oh, goed. <tie> <tie> peerke, peerke, peerke. Waarom zit het in jouw leven toch altijd tegen? <tie> Is dit dan het einde van Radio Pergek? Huh? Nou, weet je wat? Peer? Ik krijg opeens een idee. Wat let jou, Peer van Eersel... met het beginnen... van een eigen... ...eigen... ...radiostation... ...radio Peer van Eersel... ...ja, maar dat is het... ...ik druk ze gewoon uit de eter... ...ik ga eens even naar het gemeentehuis, de wethouder iets toesteken... ...radio is yes, een radio